Dit is door negens met het NOS-journaal. Het OM eist in hoger beroep twee tot vier jaar celstraf tegen drie leidinggevenden van Chemiepak in Moerdijk. In 2011 brak brand uit bij Chemiepak. De gevolgen voor het milieu waren groot. De totale schade ligt rond de 75 miljoen euro. De drie leidinggevenden van Chemiepak werden eerder door de rechtbank veroordeeld tot taakstraffen. Als Griekenland niet snel maatregelen neemt om beter zijn grenzen te controleren... lopen de Grieken het risico om uit de Schengenzone gezet te worden. Met dat dreigement zet de EU de Griekse regering onder druk... om werk te maken van de bewaking van de Europese buitengrens. Vrijdag komen in Brussel de EU-ministers van Binnenlandse Zaken bijeen... om hierover te praten. Aruba wordt ernstig bedreigd door de stijgende zeespiegel. Dat heeft premier Eeman gezegd op de VN-klimaattop in Parijs. Heman is voorzitter van de groep Kleine Eilandstaten... die snel problemen krijgen door de opwarming van de aarde. Volgens hem worden 52 eilanden direct bedreigd. Vooral hotels langs de kustlijn liggen in de gevarenzone. Consumenten en bedrijven moeten minder weggooien en meer recyclen. Eurocommissaris Timmermans wil dat in 2030... zo'n 65 van al het afval moet worden hergebruikt. Net als driekwart van het verpakkingsmateriaal. De Groenen in het parlement vinden de plannen te zwak. De Liberalen zeggen dat ze weinig toevoegen aan bestaande maatregelen. De KNSB wil een andere opzet voor het EK Allround voor Mannen. Het was al bekend dat de langste afstand op het toernooi, de 10 kilometer, vervalt. De Internationale Schaatsunie wil dat daar een duizend meter voor in de plaats komt. Maar de KNSB pleit voor de invoering van de 3 kilometer. Zo maken zowel de lange afstandsschaatsers als de sprinters een kans, zegt de bond. Het weer in het zuiden en oosten, opklaringen, verder bewolkt, vannacht 8 graden. Morgen eerst in het oosten en zuiden nog wat zon. Verder overwegend bewolkt en droog, blijft met 11 graden aan de zachte kant. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad loopt het vast bij Badhoevedorp. Vanwege een ongeluk op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp is de weg dicht tussen de knopen de Raasdorp en de Hoek. Je moet omrijden via het knooppunt Badhoevedorp, dus over de A9. Maar daar wordt het nu wel wat drukker, dus. Op de A10, de, de ringweg van Amsterdam, A10 West richting Zaanstad, staat bij Osdorp 9 kilometer file. De rechter rijstrook is daar afgesloten. En een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem. bij Wageningen 5 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leuk, lekker! Aan.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 Guess who's back? Steintje! Stef en Stijn. Met zo meteen hier Nielsen, Beauty Brains, and the Brains. En A-Track is hier met Jamie Lytle. We all fall down. I guess you. Oh, but you want a better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 En age where we all fall down. Wat leuk dat ze De er zijn. Je lieve Stervenstein. Ik uh, mocht voor een uh, andere radiostation mocht ik een aantal weken geleden Niels van interviewen. Nee, ik hoorde dat het een kutstation was. Of <laughs> nee, zei je dat niet? Nee, dat vind ik een hartstikke tof station. Okay. Een hele, hele toffe stage. Ja, okay. Hele leuk station. Hele ja. toffe DJ's. Ja. Dus ik heb, ik heb daar echt oprecht heel erg naar mijn zin. Okay. Dus, dat, uh... dus je vindt het niet kut? Nee. Oké. Okay. Nee, zeker niet. Nee, oké. Okay, dan is het goed. Vind jij het een kutstation dan? Uh, nou, ik ken het niet. Dus dat zegt al genoeg. Maar goed, uh, daar mocht ik uh, voor uh, bij de Jezus Christus. Heb je een klausule getekend? Wat is, getekend, Wat is, is dit een nice, nou? Negatiefste nee. Nieuws, mag, uh. nee, ik heb het daar hartstikke kunnen zien. zin. Oké, okay, nee, dan is het goed. Maar um, goed, dan mocht ik Nielsen voor interviewen. Ja. En um, ik had ik Nou, dus, dat Ik heb ik niet. Heb, Wie ziet nou het kutse jongen? Jij weet ik. Ik, uh, ik, heb een keer aan ik heb ooit een keer, jarenlang geleden met mijn oom, een weddenschap afgesloten. En... Um, ik zei Beauty and the Brains van Nielsen dat gaat geen hit worden. En hij zei, het gaat een monster hit worden. Nou, ik moest het natuurlijk betalen, want Beauty and the Brains werd een mega hit. Um, en ik heb Nielsen ontmoet bij de Royal loop. En toen heb ik het verhaal ook verteld. Alleen dan precies andersom. Oh, yes. Dus Nielsen, Nielsen denkt nu dat ik zijn ontdekker ben. Terwijl eigenlijk alle props voor mijn oom, wat dat betreft. Oh, Steintje, wow. je bent er weer. Ja, gelukkig. Waar ben je al die tijd geweest? Uh, werken en verhuizen en ander werken, nog meer verhuizen en nog meer regelen. Werk. Ja, want jij uh, hebt echt de afgelopen maand de afgelopen maand heb je drie, maand, heb je drie woningen gehad. Ja. En twee verschillende duur. Nee, drie ook. Ja, drie. Ja, Ja, plot, ja je bent plot. eigenlijk gewoon de ultieme student. Eh, nou ja, anti-student, ex-student. Ja. Maar ja, ja, maar je, je bent een niet-student die het studentenleven leeft. Dat zou je het kunnen noemen. Ja. Gewoon verschillende woningen, verschillende bedrijven. En dat voor meisjes, dingen. eh, wat? sorry. <laughs> maar je bent nu ook gaan. Daar wil ik dus zo meteen even echt een motje over gaan hè? Want je bent aan het samenwonen. Ja. Met dus je vrienden. Vandaag officieel, ja. Ja, terwijl je bent 19. 29. Het is goed, 19. Ach, dat hoor je ook aan je stem, dat hoge kutstemmetje. Ah, ja. je pek, man. Oké, okay, allemaal, al die handjes in de lucht. Oh, hoge kutstemmetjes gebroken. Deze is voor CFM. Deze is voor jou, voor jou, voor jou, voor jou. Daar uh, ben je er niet klaar voor? Het is tijd om te gaan zingen, staan met z'n allemaal op. Pak mekaar lekker stevig vast. Nee, dat je hoort het dat je zo antisoog bent. Nou, nee. Het is weer tijd, die woensdagavond. Je hebt de tekst niet geoefend, hè, de afgelopen week. Ik weiger de tekst <laughs> te oefenen. Je radio op 106.6. 106. 106. Ze zijn weer even losgelaten. Losgelaten. De kwaliteit net als op SBS. Yes. Nou, daar hebben ze alweer een show gecanceld, hè? We zaten daar. Mind het is op 7. Ja, Mind Masters, dat is gecanceld, Ja, hè? maar wat een show ook, doen. Ja, Steffenstein. Binopsie. Toch mooi, daar heb je show van mentalisten en niemand die zag aankomen dat het gecanceld ging <laughs> worden. Je denkt misschien, wat doe ik hier? Moet ik hier wel zijn? Maar je bent hier voor de tijd. Zal ik even mijn, uh, mijn mentalist me... Ja Technologieën in de praktijk brengen. Ja, ja, maar weet je wie de, de presentator? Nee, weet je wie de jury was van dat mentalistenprogramma? Ja, er zat, uh, dat waren de Monique tien of zo. Smit, Walter Kroes, Jochem <laughs> van Gelder, Peter R. de Vries, Frits Hofnagel, Kai Nambia, Bula Roes, Geert Krops van Boer Zoekt Vrouw, <laughs> <Ja>. Patty Brard. <laughs> dat is toch geen jury, jongen? Nee, dat, ja, is maar... toch, dat zijn allemaal artiesten die ooit een, een keer een succesje hebben, hebben gehad. En dat zijn nu echt van die C-min-artiesten. En die denken van, oh, SB6, ik ben jury, supercool. Nou, dat gewoon is van, niet supercool. Dan ben je gewoon van, nee, maar dat denk je zij. Er ja, is gewoon Petty... een zielige club kansloze b daar... die ooit iets leuks hadden en nu gewoon... snakkende aandacht. waarvan van Petty Brood gewoon het absolute hoogte of dieptepunt. Is maar zij zat vroeger iets. ook al in het programma van Uri Geller. Ja, ja. precies. En nu zit die Uri Geller er weer bij. Zij zat Uri Geller er ook bij. Ik heb het niet gezien. Ik heb ja, één... Volgens mij zat hij er ook bij. Ik heb één dingetje gezien en dat was een hele slechte doorzichtige act... En het, het is dus zeg maar een soort programma... waarin allemaal mentalisten die ook dingen zien en zo... mediums, het zijn allemaal... ze hebben allemaal een jeugdtrauma gehad... waardoor ze ineens iets konden. Uh, maar eigenlijk zijn het gewoon mensen van een castingbureau... en die gaan ja. slechte goocheltrucjes uitvoeren. Ja, dat is maar, een beetje het idee. Ja. En SBS heeft nou twee shows geroepen van... we gaan het van... Uh, ja, maar met zo'n jury toch alleen al? Dan, ja, maar dan, volgens mij was het idee daarachter dat... Je had, Uri had zijn eigen kandidaten... en uh, die andere grap had zijn eigen kandidaten. En dan was er zo'n jury... maar dat was eigenlijk een soort van... Uh, groepje mensen die, die niks met het vak te maken hadden en die moesten vertellen of ze verbaasd werden of niet door al dat mentalisme. Allemaal C artiesten. Ja, ja. Nou kan ja. hoe heet die vrouw die we hier was gedraaid hebben? Okay. Dat is, ja, uh, die, uh, jij ooit zei van oh die heeft toen zo'n hitje gehad en die wie we was de disco versie van gedraaid. Oh ademloos van uh, ademloos in de dag. Ja, die, zelfs die heeft er nog meer verstand. stand. Ja. Dan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 McNeil. Ain't you just the way. Kende jij dit hier, oh, hiervoor? Nee, Jawel. Ik heb wel. Dat was gehoord. Ik heb op al eens gehoord. Al de gehoord dat <laughs> Zoiets, ja. Intussen, tussen Jan McNeil hoorde je hier bij CFM. Ain't you hey, just um, the way. Oh, oh ja, je wilt gewoon oh, nog een keer dacht, zeggen. Okay. Ja, van, mag ik dacht, ik ja. zeg het nog een keer. Ik ben scherp vandaag, maar <laughs> ik word niet gewaardeerd. Oké. Okay. Hey Stijn. Ja? Jij vroeg net aan mij van kan ik je uit de kraan drinken? Ja. Want het is wat ik toe moet geven... Ik weet niet, wij zitten hier in midden in het bos eigenlijk gewoon. Ja. We zitten een beetje buiten de bewoonde wereld. Een beetje, ja. En um, ik heb soms wel het idee, als ik hier water uit de kraan drink dat het niet helemaal goed is of zo. Nee, dat heb ik ook. Uh... En dat idee heb jij ook. Ja. Maar het, het is een soort ander smaakje of zo. Soms heb je dat met water... Is dit een dan, mop? of. Is dit nee, dit is gewoon serieus. Nee. Ik heb ook echt zoveel <laughs> een mop. Toch even zo. N... Nee, soms heb je zo'n nee. zo smaakje dat je denkt van oeh, dat is niet goed. Nee, dat heb ik ook ja. En het water was mijn vriendin ongestel... uh, Ja, dat klopt. <laughs> Wat met je ongestelde vriendin zei je dit nou? Nee, dat je zo aan het proeven was en dat Wat? je dacht van dit heeft wel eens een ander smaakje gehad. Ja. ja. Maar nu smaakt het een beetje bloederig. Uh, ja, een beetje zuur. Heb je dat bij je vriendin was gehad? Nee. Nee, dat doen we niet. Ik weet niet wat vies of vet als jij hebt. Uh, nee, zeker, niet, zeker, zeker niet. Ik las een artikel op VICE afgelopen week over Beffen. Uh, Ik las stel... een artikel over uh, elf standjes uh, met stel of zo. Maar, maar we het niet over... was echt slecht geschreven. We hadden, maar we hadden het <laughs> we niet even <heeft laughs> over Beffen. Ja, sorry. En er stonden ook dingen in als een met je kreeft En wat, wat, wat fantastisch. What the fuck? Check het uh, artikel op VICE. dat op onze Facebookpagina. Facebook.com slash Question I know I have to ask Are we in the hands of God Het is Borrow Time hier bij C.F.M. Zometeen hier, Haley Steinfeld, Love Myself. Maar eerst gaan we eens even jullie stelling, een stelling voorleggen. de de Jonge, hond, hond, de Jonge, Wat ik altijd zo mooi vind, is, uh, is van die mensen, die zijn heel rijk... En die rijden dan in die hele dikke grote BMW's. En dat zijn investeerders. Nee, en, die nee, nee, fucking... nee, <laughs> en die hebben fucking veel geld gemaakt. Ja, en dan, uh, die kunnen gewoon eigenlijk vrij te hard rijden. Want ik bedoel, een boete van 160 euro, 170 euro. Als jij een paar ton hebt. Wat, weet je, wat zou het jou aan je reet roesten? Ja, weinig. je geen flikker? Um, en dit vond ik ook zo'n mooi verhaal. Want Katie Simon Cowell, dat is dat jurylid wat... Uh, wat heel veel geld heeft verdiend... en wat ook de X-Factor heeft bedacht en geëxploiteerd. Het is dus gewoon een hele rijke kerel. Ja. En, ik, weet, um, ik weet wat je gaat zeggen. Je weet ja. waar ik naartoe ga. Ja, je ja, hebt super. het gelezen of niet? Ja. En die gast, die, die rookt dus graag in de studio. Want hij is ook jurylid, een van de populairste. Um, en hij wil, wordt ook aan veel programma's betrokken. En hij rookt dus heel veel binnen. En um, dat vinden anderen irritant. Dus wat hebben ze nu bedacht? Hij moet een boete betalen op het moment dat hij rookt in de studio. En weet je hoe hoog die boete is? 140 euro. Ja maar, is, ja, maar... Hij is te lui om ik, naar buiten te gaan zeggen. Dus dan neemt hij ja. de boete maar voor lief. Dat ja, maar is het geniaal. is 140 euro. Ja, dat, is, dat, is het, dat is het... Ja... Daar schiet je helemaal geen kloten mee op. Dat, ja, is het dat is hetzelfde als je ons een, een boete van een cent zou geven in, in perspectief. Als je kijkt naar hoeveel ja, geld hij heeft. Ja. Waarschijnlijk, waarschijnlijk, het diepteurige, waarschijnlijk is het nog niet eens een cent. Het is verschrikkelijk. Maar goed. Dan um. zegt dat dat over hem of over ons? Ja, dat zegt meer over ons. Nou, hij is loaded. Hoor. Hij is echt loaded. Ja, dat is wel best. Hij heeft ook die uh, One Direction, is ook van hem, ja. Ja. Dus dat is gewoon een cash als water. Ja, dat is. Hij kan gewoon waarschijnlijk gewoon met zijn billen met de CP met van, van een koude wc papier gewoon van eurobriefjes, omdat het gewoon net ja. zoveel kost. Als je moet niet zijn, hij heeft geen zakdoekje, pakt hij een beetje van 100, weet je. Dan maakt hem allemaal verder geen dat geniaal. Goed, um, maar Simon Cowell blijft dus lekker roken. En dat is ook de stelling van deze week. Ik heb wel eens geprobeerd te stoppen met roken, maar dat is mislukt. Optie A. Ja, ik probeer het, maar het lukt gewoon niet. Ik voel me kloten en mijn relatie werd liefdesverdriet. Optie B. Ik ben succesvol gestopt met roken. Kilo's aangekomen, maar wel een slecht patroon onderbroken. Optie C. Ik blijf lekker sigaretten in mijn mond stoppen. Ik ga me niet voor mijn verslaving verstoppen. Of D. Ik rook alleen je moeder. Laat maar weten. stevensteinsfm.gmail.com Of Twitter. En een tweetje kostte als je sms naar Twitter maar 40 cent. Ja, dat is het. Dan kan je één duizendste sigaret van Simon Kouwel van ja, Je van kan ook. trouwens ook gewoon via de, de ZFM app. Dat is allemaal gratis. Ja, maar dan komt niet ja. bij ons in de studio binnen. Hebben we daar geen uh, screen voor? Nee, het is geen 538 dit. je moet gewoon twitteren. Twitteren of mailen. Ja, oké. Okay. Wij zijn lekker oldschool. En weet je, Twitter kijken we niet op, <laughs> op en mail ook niet. Dus je hoeft eigenlijk aan dit. <laughs> dus eigenlijk een beetje reageert wel <laughs> lekker niet. Hey, die hebben we daar. dit liedje gaat over masturberen. Echt? I'm gonna love myself. Ja, is dat echt zo? Nee, is serieus zo. Hailey Steinfeld. When I get Yeah Know how to satisfy Keeping that temporary right. But you yeah. Feel Love Myself hier bij CFM. Hey uh, Stijn. Nee. Het, gaat over, het gaat echt over masturberen. Ja, als je goed luistert dan denk je van, van hé, hey, dat is wel een beetje fout. Het gaat over, uh, lekkere ja, lekker zelfverpredigen. Ja, en ook wel een deel van je kut rammen. Hey Stijn. Ja? Je weet dat we hier een wc hebben, hè? Nee. Nou ja, bij deze. Oké. Okay. Uh, waar je heb dan, ik dan elke keer? Daar bezocht? heb je net nog op zitten scheiden. Dus oh, dat, oh, die, oh, dat die wc, ja, dat oh, ding, jij. Ja, ja. ja oké. Okay, en ja. je weet toch, als je bij ons wilt doortrekken, dan moet je aan zo'n touwtje trekken. Uh, ja. Dat touwtje, dat heb ik nu in mijn hand. Oh. Dat, <laughs> dat, maar het is ook gewoon helemaal los. Dat is niet zo mooi. Nee. Nou, we zijn hier toch nog maar drie keer, dus dat moet ook even. Ja, we kunnen maar nee, de studie is Alles kan kapot, jongen. <laughs> kan ons Goed, um, over kapot gesproken. Stijn Duursma, hoe ziet het weer eruit? Wat heeft dat met kapot te maken? Omdat de wereld is kapot. Broeikaseffect. Broeikaseffect. Nee, dat, Broeikas is een slechte Broeikas nee dat, dat, dat is echt Flikker een van de minderen. Wat is er met het weer? Uh, nou, vannacht is het droog en koelt het af naar 6 tot 9 graden. Morgen is het droog met wolkenvelden. Maar verspreid over het land ook opklaring met dus wat zonneschijn. Oh, dat klopt niet helemaal. Waarschijnlijk ook een stagiair die dat verkeerd heeft opgeschreven. Wordt in ieder geval rond de 10 graden. Ik ben een prima stagiair. En vrijdag in de nanacht. Dus niet in de nacht, maar de nanacht. En in de ochtend regen. En daarna klaart het op en wordt het rond de 11 graden. Dankjewel Stijn. Het is echt heel slecht geschreven. Ja. En dan moet je dat, wie heeft het geschreven? Reinier van den Berg. Dat is een van de populairste bij uh, de Meteoconsult. Nou, dan uh, snap ik daar helemaal niks van. <laughs> Jij kan het beter. Ik zou het beter kunnen, ja. Ik ben ook bezig schrijven. Het is wel leuk om te doen dingetjes hier en daar. Nou, weet je, dan dag ik je bij deze uit. In het geval je bad daar hebben we ook een jingle voor. Oh jee. Nee, ja, maar wat moet ik dan doen? je nee, vriendin nee, nee, ja, nee, vergist? Vergist. Wees naast de pols en piste. Zo'n flesje dit. Wat ga je doen? Nou. Bucketlist. Heb je je tijd gemist? Gemist. Ben je een feminist? Wat ga je doen? Nou. Bucketlist. Yes. Violet, burger, Burger, Burger, Burger, bucket Volgend jaar, dan mag jij je eigen weerbericht schrijven. Oh prima. Mag het ook een beetje uh, leuk uh, aangekleed zijn? Je mag zelf ook bedenken wat voor weer het wordt. Uh, oh epic, dan ga uh, ik dat het doen. Het staat helemaal uh, aan jou over. Vet, ja. Dat is gaat goeie. er iets heel geld van maken. Hè? Dat... Uh, oh, dat is wel leuk inderdaad. Nee, ik ga iets met je vriendin doen. Nee. Uh, nee. <laughs> ik ga, nee, ik ga zo'n wat roast slash weerbericht schrijven. Een roast slash weerbericht. Kijk of dat lukt. Ik beloof niks. Ik weet dat precies. Volgend uur, drie minuten voordat ik dit moet doen, zeg je: Stijn, heb je dat ding? En dan zeg je: Nee, zo werkt het. Ja, klopt. Ja, wel. Precies. Dus waarschijnlijk uh, hoor je gewoon weer wat het echt gaat worden. Precies. Nou, dankjewel Stijn, in ieder geval voor nu. Jo, Groetjes aan Rijn hier ook. Die kennis van je, Matti. Dan gaan we kijken naar de situatie op de weg. De A4 hoogvliet vlaardingen de Uit de hoogte van de Benelux-tunnel is een afsluiting van de rechter tunnelbuis. komt door een ongeval en daardoor Nobody tussen knooppunt Benelux Snop. en Vlaardingen-Oost drie kilometer stilstaand verkeer. Na A5 Amsterdam-Hoofddorp. Tussen knooppunt Raasdorp en knopend de Hoek. Dat drie kilometer stilstaand verkeer is negen minuten. En dan de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Amstelveen en Batuffeldorp. Dat drie kilometer stilstaand verkeer is een vertraging van ongeveer tien minuten. Um, voor vertragingen die korter zijn dan 6 minuten en vertragingen buiten uh, ons uitzendgebied... dan kan je kijken op vid.nl. Er staan ook een hele, heleboel flitser's op de A35. Almelo, Enschede, tussen Almelo en Knoop.azelo... daarbij 49.8... Na 7 Afstuitdijk, Heerenveen tussen Afstuitdijk en Zurich bij 97.0. Na 16 Beda, Belgische grens bij knooppunt Galder daarbij 67.7. Na 15 Maasvlakte, Ridderkerk bij Rotterdam 58.2. De 28 Amersfoort, Utrecht tussen knooppunt de Rijnsweerd en Den Dolder bij 4.6. Na 2 Maastricht, Weerd bij Afrit Wessem daarbij 215.0. Na 12 de Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens bij 146.8. En de laatste op de A1 Amersfoort, Amsterdam tussen Naarden en Blarikum daarbij 20.9. Stijn. Ja, klop klopt Wie is daar? Sebastian en Grosso. Fuck? When that is become the day sending you far away. So so far away. When Ben jij pro of tegen Beyoncé? Hmm, pro. Zij is wel een beetje polariserend, vind ik altijd. Sorry? Het is polariserend. Hoezo? Ja, ik doe HBO, hè. dan leer je even wat meer moeilijke woorden. Ja. Uh, in de zin van... dat, dat... Wat, wat, wat, wat... Ja, doe <laughs> je zo eens stoer Je moest hierover naleken, Ja, dat was het eens. <laughs> um, of you, you like her or you hate her? Ja, oké. Okay. Nou, ik, uh, ik heb geen hekel aan haar, dus dan zal ik wel... In nou, ik voetbal. heb ook geen hekel aan haar, maar ik vind het, ik weet Maar niet. ik vind sowieso dat soort wijfmuziek niet zo leuk, dus... <laughs> dus maar ma ik heb niet specifiek een hekel aan. Ik heb meer een hekel aan uh, die met die dekkerij, weet je ook alweer, ja? Met die Adele. Nee, nee, die, die, die, <laughs> die, dat vind ik Hello. wel muziek. Nee, met die echte, die uh, Anaconda. Oh, Nicki Minaj. Die, ja, dat vind ik wel My een Maar Anna Maar Anaconda wijf. don't want Een lelijke. Dat die, uh, ja, gast, met die, die spleetje dikke spleetje tussen en die lelijke. Tanden. Met iets vlees tussen die tanden. You've got the London look, die. Nee, ja, nee, dat Nee, uh, Taylor Swift. Heeft hij een spleetje tussen de tanden? Nou, wel, in die videoclips van haar. Echt? Stom wijf, ja hoor. Maar dat is waarschijnlijk gewoon nep, omdat ze gewoon een domme bloedhond is. Goed, you're a naughty boy <laughs> samen met Beyoncé, in lose it all. ja hey, hoor, ook nog eens, uh, Sebastian Ingrosso uh, reload. Dat was bijna goed. Het kwam er bijna stoepel en nee. geloofwaardig uit. Goed, we gaan eens even kijken naar de uitvoering. Oh, nee, ze, nee, ze heeft, jongen, heeft geen spreektje, maar loopt. ze heeft gewoon een heel lelijk geprobeerd: Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. hond. Ik heb wel eens geprobeerd te stoppen met roken, maar dat is mislukt. Dat was de vraag van deze ja, week. Ja, ik ook. Oh, het was de vraag. <laughs> ik dacht dat we van jou Ben oogtien. jij gestorven met roken nu? Nou, ik was uh, de laatste <laughs> Oh, mam het ook. Die stuurt een dikke reet met drie poppetjes. <lacht> mam voelt zich direct aangesproken. <lacht> nee, maar in ieder geval, ik, de afgelopen weken heb ik wel weinig gerookt. Wat is weinig? Nou ja, dan kocht ik uh, in het weekend één pakje en daar rookte ik dan de hele week mee. Oh, dat is best Oh, dus nu is mam boos. <lacht> <lacht> <lacht> maar, want die, en die wist maar... ook niet dat je weer was gaan roken. dus dat was. Uh... Ah, nee, maar in ieder geval, uh, toen, toen kocht ik door de week gepast, maar nu is het wel weer iets meer. Maar in ieder geval, Maris hond. Maris Nieuwmond. Oh, je... <laughs> dit is pijnlijk, hè? Laten we hier ja, even. over, ja, laten we hier even over ja, doorgaan. laten we dat niet doen. Ik heb wel eens geprobeerd te stoppen met roken, maar dat is mislukt. Vraag van deze week. We gaan eens even kijken wat er terecht is gekomen op de vierde plek. Ik rook alleen je moeder. Terecht gekomen op de derde plek. Um, even kijken. Ik blijf lekker sigaretten in mijn mond stoppen. Ik ga mij niet voor mijn verslaving verstoppen. Terecht gekomen op de tweede plek. Ik ben succesvol gestopt met roken. Kilo's aangekomen, maar wel een slecht patroon onderboken. Nou goed, geruimd dit keer. Gewoon ja, de, alles allemaal goed gerijmd. Goede schema's en zo. En terecht een mixruimwoordenboek. Ja, terecht verdiep. Terechtgekomen op eerste plek de apotheose. De plek waar je op terecht wil komen en door Jeroen Nieuwenhuizen wil laten uitspreken. Ja, ik probeer het, maar het lukt gewoon niet. Ik voel me kloten en mijn relatie wordt liefdesverdriet. Er is toch veel mensen die moeite hebben met stoppen met roken. Ja, snap ik best. Ja, ik uh, denk dat het heel moeilijk is. Ik uh, weet dat het Als het vergelijkbaar is. is met fappen, dan snap ik dat het heel moeilijk dat is. Dat hebben we wel drie weken volgehouden, hè? <laughs> En en moeten we jij, dat niet weer een keer je doen? Meteen. Ik geloof jou ook echt voor geen of midden. We hebben het allebei niet geloven. Allebei ja. gewoon lekker gerukt. Ik ben er niet meer. <laughs> ik ben met je, maar ik weet dat je eruit bent. Als ik de oceans kreeg, zou je er dan zijn? Een vrouw's ogen die eruit Something better. Something? Dat is heerlijk hoe boers jij ook bent. Oh, je bent. Hij is dat was nog wel een grapje, hoor. Hij is zo lekker boers gebleven, dames en ja, heren. Hij is best zo lekker boers gebleven. Hé, hey, um, zijn jullie uh, in het uh, boerenland een beetje van uh, vroeg de kerstboom op Nou, Jullie hebben natuurlijk een hele jaar een kerstboom bij te staan. Uh, <laughs> Iemand op werk zei laatst tegen mij: zeg, waar kom je vandaan? In Drenthe? Oh, het ligt daar bij Friesland in de buurt. <laughs> ja, <laughs> ongeveer. Goede Ja, nee, maar doe je veel aan kerst? Nou, ik vind dat je naap. Dat doen wij meestal thuis ook gewoon pas na Sinterklaas de kerst. Ja, dat vind ik is dus altijd zo stom. Waarom? Omdat ik toch wel rond 1 december, dan wordt het koud buiten en dan ben je in december. We uh, overlappen twee volksfeesten elkaar. Ja maar, ja, maar ik vind kerst is geen volksfeest van de Nederlanders. Sinterklaas is ons volksfeest. Het is volksfeest. niet van de Nederlanders, en, maar Sinterklaas, inmiddels is het wel een volksfeest. Sinterklaas is helemaal niet leuk meer met al dat gedoe rondom die zwarte pieten. Nee, heb ben ik met je eens. Had je nu ook meegekregen dat uh, ik hou van Holland had een promo uitgezonden... Voor een Sinterklaas-uitzending. En uh, daar zaten een groene en een paarse Piet in. Aha. En daar zijn reacties op gekomen. Nou, in Utrecht had iemand, uh, hadden de scholen de Pieten vervangen door Minions. Dat ja. vond ik best wel geniaal. Gewoon, uh, ja. En Minions, die strooiden, wat strooiden ze dan? Wel pepernoten. Ja, jawel, gewoon precies zelf. En ze werden gewoon vervangen door Nou, Dat vond ik best geniaal. Ja. Iedereen vindt Minions leuk. Geen gezeik meer. <laughs> maar ik vind dat ze geel zijn. wordt de Chinese gemeenschap wordt een beetje boos. Ja. Maar goed, nee, ik vind dat je vanaf 1 december met kerst bezig mag staan. Nou, dat mag jij vinden. Ik vind iets anders. Dat mag. Mijn vriendin wil ook nu al die kerstboom opzetten. Ja, die is ook zo lekker enthousiast. Nee, vandaag als allereerste heeft alle, alle kerstverlichting opgehangen. Het is iets wat gedaan heeft. Er is ook een gast <lacht> in, uh, in uh, Australië. En die had 518.000 kerstlichtjes in één kerstboom neergedaan. was nice. De kerstboom was 22 meter. 518.000 lichtjes. Niet normaal. Daar ben je ook wel echt even bezig, hè. Ik ben gewoon een hele, een hele jaar mee bezig. ja die is al drie jaar bezig, die heeft drie keer Sinterklaas meegemaakt in deze tijd. Mag ik helemaal niks meer zeggen. Maar goed, ik vond 1 december tijd voor de eerste kerstplaat op Nee. En we hebben in november al voor de team request er eentje gedaan. En nu dacht ik, ja, het is tijd voor een kerstplaat. En wie kan je dat beter laten doen dan de grande zangeres? Ik wil dit niet. tell me if you're Shit, microphone gripping it, getting these Benjamins, new car whipping it, uh, I'm so far ahead of y'all, man I'm on top of the stars, I don't care none of your whore. blah blah blah blah, you best to go rewrite your balls. Missy Elliott samen met Verwel Williams, WTL. En je hoorde Santa Tell Me van. De... Ariana Grande. Ja. Je bent eens verleerd, hè? Die DJ skills. Nee, ja, maar nee. ik nee AM, Stijn. Ja. ja. Jij mag het zeggen, Justin Bieber, klootzak of wel toffe muziek? Wat? Justin Bieber, ja? Nu nog steeds een klootzak of inmiddels wel toffe muziek? Ik uh, vond zijn vorige album ook al tof. Zijn vorige album, ja, ik vond, Dat Vond ik ook best. Jij wel. Hij geloofde een, er wel in. Daar zonder leuke nummers tussen. Ja, zeker. Ik weet niet. Ik vond. Het, laat ik het zo zeggen. Ik vind zijn attitude vervelend. Nog steeds, want ik heb nog steeds het idee dat dat hele gedoe nu, nu van Sorry en zo, bla bla bla, dat het een beetje gespeeld is tuurlijk van, hij, hij, maakt, hij, hij maakt nieuwe toffe muziek. Uh, nieuwe, commercieel goede muziek. Voor een breed publiek. Niet alleen voor de kindjes. Dus we gaan er ook een charme offensief tegen aankomen. Tuurlijk. En dat is het de Disney-film waar de slechterik... Die, die ooit een keer dat schattige jongen was... de slechterik is geworden. En nu uiteindelijk weer getransfereerd is tot, tot de prins. Dat, dat gevoel een beetje. Maar dan is... gaat hij nog steeds wel door het stof. Hij gaat nog steeds wel... Ja, maar kritiek... hij gaat dan niet echt door het stof. Jawel, want hij krijgt nog steeds alle kritiek over zich gaan. Hij biedt wel zijn schuldiging aan. Dus ik vind... Ik vind dat hij het goed doet. En je vindt ook dat we hem zendtijd moeten geven om nog even zijn excuses ja, aan te bieden? Ja, beter dan zendtijd. Uh, <laughs> Kom op, zeg. Maar goed, Justin Bieber, ik zou zeggen, overtuig me in 3 minuut 14 zijn nieuws die hier Sorry. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause call a referee. Cause I just need.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 Ik uh, heb een mondharmonica weer Justin Bieber hoorde je sorry en zo meteen dan gaan we deze even lol nu goed al gebruiken <laughs> ja, ik had helemaal geen zin in dat uh, charmoffensief. Ik klopt er geen klote van. Ook. Ok. Samen met een raar, raar. wat speel ik op mijn mondharmonica? Ook treasure van uh, Bruno Mars en Adele. Hello. Hier binnen een paar tellen. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur.